Wouter met het nws journaal Het is opnieuw onrustig in de Amerikaanse stad Ferguson. De avond in de voorstad van St. Louis begon met een vreedzaam protest. Maar is toch weer uitgelopen op confrontaties met de politie. In de buurt van een groep betogers zijn schoten gelost. en demonstranten gooiden met flessen naar de politie. Een aantal mensen is gearresteerd. Het is onrustig sinds vorige week een zwarte man werd doodgeschoten door de politie. In Schoondijk in Zeeland is een dode gevallen bij een woningbrand. Het is nog onduidelijk of het om de bewoner gaat. Het vuur ontstond rond half twee van nacht op de begane grond en sloeg over naar de eerste verdieping. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen huizen. Bij station Leidse Wallen in Zoetermeer is vannacht een pinautomaat opgeblazen in een overdekte passage van het station. Mogelijk is er sprake van instortingsgevaar. Een deel van het plafond in de passage is naar beneden gekomen. Ook is er veel schade aan omliggende winkels. De politie is op zoek naar drie daders, meldt Omroep West. Op een Amerikaans schip op de Middellandse Zee zijn de gevaarlijkste chemische wapens uit Syrië vernietigd. Aan boord zijn een grondstof van sarin en een ingrediënt van mosterdgas onschadelijk gemaakt. Het vernietigen van de 600 ton aan chemicaliën heeft bijna zes weken geduurd. In totaal heeft Syrië 1300 ton aan chemicaliën ingeleverd... die door verschillende landen worden vernietigd. Nederland 1, 2 en 3 zijn verleden tijd. De tv-zenders van de publieke omroep heten vanaf vandaag NPO 1, 2 en 3. Ook de radiozenders krijgen NPO voor hun naam. De naamsverandering is bedoeld om de herkenbaarheid van de publieke omroep te vergroten, vooral op internet... Toen de naamswijziging werd aangekondigd was er onder meer in de Tweede Kamer wat kritiek, omdat het onnodig en geldverspilling zou zijn. Het weer buitrekken van west naar oost over het land vandaag, daarbij kan het ook omweren. Tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon. Het wordt niet warmer dan 16 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar is het wel wat warmer. Dit was het NWS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Van ZFM. ZFM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 Tot de is On dit, oh la plan, seul de l'amour Et les sournées honteux Qu'on l'oublie devant sa glace En se disant je suis dégueu Mais je suis pas dégueulasse Doucement les rêves qui coulent sous le regard